11 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat de laatste jaren iets achteruit. Jarenlang werd er een verbetering waargenomen. Maar sinds 2008 zien onderzoekers van de waterschappen een dalende trend. Ruim 11% van de zwemlocaties voldoet niet aan de Europese norm. De verminderde kwaliteit heeft verschillende oorzaken. Door de temperatuurstijging gedijen bacteriën beter in het water. En de vervuiling neemt toe door landbouwmest en door mensen en vogels. Sinds 2009 zijn de regels voor het meten van het zwemwater strenger. Dat verklaart de achteruitgang ook voor een deel. De Australische regering wil een belasting invoeren op de uitstoot van CO2. De 500 grootste vervuilers moeten omgerekend ruim 17 euro gaan betalen... voor elke ton CO2 die ze uitstoten. Volgens premier Gillard is deze belasting nodig... om te kunnen voldoen aan de internationale milieuafspraken. Australië is nu nog een van de grootste vervuilers ter wereld... vooral doordat het land voor 80 van het energieverbruik... afhankelijk is van steenkool. Het verzet tegen de nieuwe belasting is groot. Uit peilingen blijkt dat zo'n 60 van de bevolking tegen is. Burgers zeggen dat zij straks de rekening krijgen gepresenteerd... omdat bedrijven de belasting zullen doorberekenen. De regering wil dat ondervangen door onder meer belastingverlaging... voor de lage en middeninkomens. Robert Geesink gaat vandaag gewoon van start in de negende etappe van de Tour de France. Dat heeft zijn Rabobank-ploeg laten weten. Geesink kampt nog steeds met de naweeën van een zware valpartij van een paar dagen geleden. Hij kwam gisteren op achterstand binnen en twijfelde toen aan het nut van verder rijden. Rabobank zegt dat Geesink zich slapjes voelt, maar wel doorgaat. De renners wacht vandaag een zware rit over acht kols door het Centraal Massief.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 over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag. Nou, welkom bij het tweede uur van OVT. Straks rond kwart over elf in het spoor terug de zomerserie Ongehoord. Met vandaag het opmerkelijke verleden van het stadje Ascona, als kunstenaarskolonie waarover onlangs trouwens het boek verscheen... Ascona, bezield paradijs, geschreven door Enno van Eerde. Hans Olink ging daar 16 jaar geleden al naar terug... om de geschiedenis te reconstrueren. Dat is straks. Maar nu eerst de Gouden Jaren. In het archief van de VPRO-radio bevinden zich talloze programma's... die eenmaal uitgezonden in het archief zijn opgeborgen... om daar nooit meer uit te komen. Als ze al zijn bewaard. Want ook dat is niet altijd het geval. Sinds enkele jaren is Nienke Vijs als archivaris bezig om zoveel mogelijk van het welbewaarde materiaal te beschrijven. En de mooiste vondsten uit dat radioarchief zijn ook online te beluisteren op vpro.nl radioarchief. Deze zomer laten we de keuze van Nienke Vijs horen... uit de gouden jaren van de VPRO-radio. En vandaag in deel 2, Herman Broods muziekcursus. Morgen is het tien jaar geleden dat de popartiest en beeldend kunstenaar... Herman Brood een einde aan zijn leven maakte. 22 jaar daarvoor, in april 1979... gaf Brood in het culturele VPRO-programma De Suite... een driedelige cursus, getiteld Hoe maak je een hit? Zullen we nu wel eens even uitleggen hoe je beroemd kan worden in de showbusiness? Deel 1. Ja, wat ik hiermee uh, wil zeggen is dat je dus op uh, bepaalde muziek, als je de souplesse hebt met uh, en het improvisatievermogen dat je op hetzelfde de, op dezelfde muzikale achtergrond kun je dus uh, alles zingen weet je. mensen denken vaak uh, dat die iets uh, heel origineel is en dat, maar dan qua uh, compositie heeft het dan uh, is er niks nieuws aan de hand ik zal uh, uitleggen wat wat een mooi programma Jardine. I lowered away. Oh yeah. Kind of good for go Before the... Hang on Sloopy. Sloopy, hang on Everybody is trying to put my little girl down. How does it feel? Soep, on your own, just like a rolling stone, enzovoort, so weet je. U kan, ik nog, kan ik er zo honderd nummers voorzien, die op hetzelfde, uh, hè, dus. Wat dat betreft kun je componeren, wel vergeten. Het, het is echt niet uh, ingewikkeld om een hit te zijn. VPRO zal ik dat fijn uitleggen, deel 2. Wat er een kwartier. En, uh, dit zijn de invloeden die je. Kijk, als je je hele leven bij je luistert naar rock n roll, dus je wordt constant beïnvloed door allerlei mensen. En daar kun je nooit onderuit. En op een gegeven moment, uh, als ik dan een rock'n'roll junkie maak dan uh, realiseer ik me uh, te laat dat ik uh, beïnvloed ben door een ander nummer wat heet... on care of business van uh, Beckman, Turner, Overdrive. Ja. Maar om een hit te worden moet je ook veel uh, bullshit uh, vertellen in de krant natuurlijk. Ja. Ja. Ik vind dus, uh, ja, als ik uit moet leggen hoe je een hit wil, moet worden... Dan zou ik zeggen, besteed een derde van je aandacht aan de muziek... en twee derde van hoe kom ik in de krant. en op de. <lacht> Dat uh, hebben een boel mensen geen kaas van gegeten. Het gaat allemaal zo op zijn jamborenfluitjes. Als ze een bandenkortje voor hun neus staat, dan gaan de meeste artiesten flippers altijd. En ze, ze willen eerst lezen van, wat heb ik, of het wel goed drinken. Nou ja... Als je het goed uitlegt, kan het er altijd goed in. Ik kan niks uh, misgaan. Als u de vorige twee weken geluisterd hebt naar VPRO's Schieten, heeft u kunnen horen hoe Herman Brood heeft aangetoond... dat het eigenlijk bijzonder makkelijk is om een hit te maken. Om Herman nu de kans te geven zijn bewijs te vervolmaken... heeft Rick Saal hem deze week geconfronteerd met twee verschillende wijsjes... waarop Herman Brood, onze enige Nederlandse <coughs> popverdette... dezelfde tekst zal brengen van Kim Foley... Weer zo'n leuk programma van de VPRO over hoe je dus beroemd kan worden. Want het, het valt enorm mee om, om een hit te schrijven. Deel 3. Rivers of whiskey. Ocean's overrun. He just OD'd on his bubble gun. Hard and rotten. Cities of sin. Street gang dancing on rooftops of them. Born before my time. I lived between the lines. Born before my time, the future is mine. Bad and sad, the driving force. Yeah. Mighty guitars, fast cars, electric toys, looms of doom, the schools of bones. Living in the street and I'm fighting at home. I'm getting hungry. Here in the streets Give me your dreams And uh, need something to eat. Myself. rivers of whiskey and oceans of rum Johnny just OD'd on his bubble bubblegum Hot and rotten the cities of sand Street gang dancing on rooftops of pain. Bad and sad Driving force Mighty guitars fast cars and electric torch You know and Looms of Doom Cools of bones Living in the street and, and, and fighting at home Born before my town I live in between the lines. Goed goed Born before Oh, kan die nog meer doen? Dat is hetzelfde dus. Born before my time the Future is mine Nog een keer Succes Born before my time, live between the lines Born before my time, the future, honey, is mine Looms of doom, schools of bones Living in the street and finding at home For my time The future is mine I'm gonna survive By staying alive I'm getting hungry Out here in the streets Give me your dream Need something to eat Had enough hating All through my life I need something special to catch through tonight, 'cause I was born before my time I live between the lines, bridge. The future is mine Believe Uit 1978 van Herman Brood. Dat was het laatste nummer wat u hoorde. Daarvoor hoorde u fragmenten uit Herman Brood's driedelige cursus... Hoe maak je een hit? Afkomstig uit het programma De Suite van 6, 13 en 20 april 1979. Voor alle bronnen en achtergronden en meer materiaal... Eh, verwijs ik u verder naar het internet. vpronl slash Gouden Jaren. En dan nu Ongehoord. Deze zomer hoort u tot eind augustus historische afleveringen... uit het archief van dit vroegere VPRO-radioprogramma. Ongehoord, maar wel verteld. Radio tegen de klippen op. Vandaag hoort u de aflevering die Hans Olink in september 1995 maakte over Ascona. Het stadje aan de Zwitserse kant van het Lago Maggiore. Oogenschijnlijk niets bijzonders, maar achter deze façade schuilt een opmerkelijke geschiedenis. Een kleine eeuw geleden was het een beroemd toevluchtsoord voor kolonisten, kunstenaars en wereldverbeteraars. Net zoals Walde van Frederik van Ede dat ooit was in het gooi. Luistert u naar Hans Olink op zoek naar de verdwenen historie van dit vissersplaatsje.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 ...wat op dit moment met naar een narschip genoemd mag worden. Tientallen psychiatrische patiënten zijn net. De boot gezet. We gaan waarschijnlijk ook naar alskoma. Voor mij werd net bijna een blonde vrouw gekeeld. Maar verder is het erg gezellig. In de verte zie ik Ascona liggen tegen een helling. Het hele meer is omzoomd door, door bergen, maar Ascona ligt tegen een helling aan van, van 100, 200 meter hoog. En die heuvel, dat is volgens mij de Monte Verita, de berg der waarheid. ...waar in het begin van deze eeuw de waarheidszoekers kwamen. Wereldverbeteraars, vegetariërs, natuuristen... ...theosofen, antroposofen. ...mensen die een leven leren aanhangen... ...anarchisten, en de mol. Het was een kolonie, gesticht... ...niet met walden als voorbeeld, maar dezelfde geest als Walden in Blariken, Zoals die door uh, Frederik van Ede was gesteerd. En ook hier is Frederik van Ede geweest, zij niet lang. Eén van de belangrijkste Nederlanders die betrokken was bij dit... experiment was Otto van Rees. Otto van Rees die ook in Plarikum... Voorloper was met allerlei experimenten. Maar behalve van Otto voor, voor een race waren er vele Duitsers, vooral Duitsers, ja, die, eh, die hier kwamen. Op de vlucht voor de stad, voor het stadsleven. En met de bedoeling hier in het nieuwe maatschappij te stichten. Dat is niet zo onbegrijpelijk. Als je ziet hoe mooi Ascona hier tussen de bergen ligt. In het voetspoor van al die wereldverbeteraars, van al die hervormers, kwamen er al spoedig de nodige kunstenaars naar, naar Ascona. ...die niet zozeer uit waren op experimenten in kolonies. Maar die vooral of uit de stad vluchten... ...of op de vlucht waren voor de Eerste Wereldoorlog... ...in het neutrale Zwitserland. Of later die vluchten uit Hitler-Duitsland na 1933... Politieke vluchtelingen dus. En ook de nodige Russen streken hier. Eerst de links politieke Russen om te vlucht, vlucht voor het tsaristische regime. En later weer politieke emigranten die in het bolsjewistische experiment geen plaats konden vinden. Ik ben benieuwd wat er nu nog... van die sfeer van toen, die sfeer van experimenteren... die sfeer van een kunstenaarsdorp... waar toch niet de eerste de beste zich zettelde, zoals Herman Hesse... Erich Muzaam, Erich Maria Remark... de schrijver van Niets Neuers... En ook beeldend kunstenaars als El Lysitsky en César Domela. Ik ben benieuwd wat er van die sfeer over is. Zo'n kleine eeuw later, halve eeuw later. Want we spreken vooral over de eerste helft van deze eeuw. Wat er over is van de geest van de waarheid. vanaf het dorp Ascona naar de Monte Verita. Ik sta hier te midden van palmen en seders. En andere prachtige bomen en struiken die ik niet thuis kan brengen. Maar iets wat doet denken aan de nederzetting die hier bijna een eeuw geleden moet zijn geweest, zie ik nog steeds niet. Het loopt nog even verder. Ommuurde paadjes. en vervallen daarom is het mooier. Dat geldt trouwens ook voor de natuur. Een soort vergane gloer in natuur. Onderhouden ooit. ...maar nu enigszins verwilderd. Verdomd. Hier zie ik een... ...een hut. Dit moet... ...een van de... ...boshutten zijn geweest. Les zou je het hier noemen in Zwitserland, wat me direct opvalt, is dat er ontzettend veel ramen in zitten, veel glas. Binnen. Maar ontzettend licht. Erg veel licht. Dat heeft ongeveer twijfeld te maken met de filosofie toen de tijd. Licht, lucht en zon. En daarmee zaten ze natuurlijk niet zo heel ver. We zijn er de waarheid licht, lucht en zon erg gezond was en is. En vergeleken bij de sombere, sombere, mottige arbeiderswoningen... uit die tijd moet dit een paradijs zijn geweest. Zoals ja, zo was het ook bedoeld... Het beloofde land. Of bedenk maar wat voor een cliché dan ook. Wat voor mensen hier kwamen, dat beschrijft een zekere Albert Scafan. lid van de internationale broederschap. Veel contacten had met, uh, met Tolstoy. En hij schrijft in het blad Vrede, toen een internationaal blad, waarin aanhangers hun ideeën ventileerden. In de laatste tijd heb ik vele aankomelingen uit Duitsland, België en Hongarije leren kennen, die in de nabijheid van Locarno een kolonie wilden vestigen en daarmee ook een begin maakten. Ze zochten naar een gunstige plaats en kwamen bij mij. Ik bracht ze naar Ascona, waar het hen beviel en waar ze ook gebleven zijn. Het zijn alle lieden die vroeger tot de rijke klasse der maatschappij behoorden. Drie kunstenaars, een gewezen Oostenrijkse officier, de zoon van een Brusselse miljonair en anderen. Ze hebben een land gekocht en beginnen kleine houten huisjes te bouwen. En een gemeenschappelijk groter huis waarin ook vrienden een onderkomen kunnen vinden. Ze zijn alle vegetariërs. En wel strenge vegetariërs. Die slechts rauwe vruchten eten. Ze gaan op blote voeten. Ze zijn alle vegetariërs. En wel strenge vegetariërs. Die slechts rauwe vruchten eten. Ze gaan op blote voeten. En blootshoofd. En zijn flink gehard. Een ideaal is het eenvoudige landleven in nauwe aanraking met de vrije natuur. Het zijn goede, levenslustige, vrolijke mensen... die genoeg hadden van de tegenwoordige beschaving. In feite wijkt deze kolonie dus niet veel af... van de kolonie die bijvoorbeeld Frederik van Ede... in... Laricum stichten. Walden. Een begrip. Een, een, een kolonie die ongeveer in dezelfde tijd bestond. De doelstellingen van die kolonies die kwamen dan ook overeen. Maatschappijenvorming. Natuurlijke levenswijze. Vrouwenemancipatie. Kledingreform. Vrij huwelijk, antimilitarisme, vegetarisme noem maar op. En wat ze, wat ze hier precies deden, want dat is toch moeilijk voor te stellen, daar schrijft diezelfde Scaravan in 1901 over. Het vroeger half verwilderde terrein is geheel veranderd. Er zijn een groot aantal vruchtbomen geplant. En er werden moestuinen aangelegd. Er werden vier grote, mooie, geriefelijke luchthutten geplaatst. Waarbij moet worden opgemerkt dat alle arbeid voor de bouw van... door de kolonisten zelf is verricht. Het was bepaald een genot om die mensen te zien... Die zo ijverig als de mieren met stenen balkenzeulden, balken timmerden en hamerden. Mannen en vrouwen zonder onderscheid. Daar de ascona kolonisten alle rookkostler zijn. en zich uitsluitend met vruchten voelen. zo beperken zij zich tot de vruchtenteelt met een beetje groente erbij. Ongetwijfeld is het vruchtendieet. De edelste de voedingswijze voor de mens en in ieder geval de zuiverste. Zowel in moreel als in fysiek opzicht. Natuurlijk is hun levenswijze ook in andere opzichten natuurlijke. Ze nemen dagelijks zonnen en rivierbaden, maken grote wandelingen... en roeien en brengen de dag en nacht op het vrije veld door. Alleen onweer kan hen dwingen hun luchthutten op te zoeken. Alle kolonisten zijn steeds voor goede moed vrolijk... Goed gehumeurd, vriendelijk en gastvrij. Kijk, en naar die eerste kolonisten kwam hier uh, Erik Muurzaam. Erik Muurzaam, een Duitse anarchist, die een schrijver en dichter, die een 1934 door de nazi's zou worden vermoord in kamp Oranienburg. Die kwam hier in 1904 en schreef een boekje als Kona. En hij was heel welwillend over het algemeen. Als anarchist kon hij zich ook wel vinden in de ideeën, maar het het dogmatische. Wat er natuurlijk altijd bij komt. Het dogmatische stond hem tegen. En naar aanleiding daarvan schreef hij een. gedicht. Bladzijde 37. Der gezang der vegetaria. Het gezang van de vegetariërs. Met als ondertitel. Een alcoholvrijes drinklied. Een alcoholvrij drinklied. Dat klinkt zo'n beetje als een contradiction in terminis, Maar hij schrijft dan, hij dicht dan, liever gezegd. Wir essen salat. Ja, wir essen salat. Und essen gemuze van bis bispaat. Ook vruchten gehören zu unserer dieet. Wat soms nog wächst, wordt alles versmeed. We essen salat, ja, we essen salat. En we essen gemuze van früh bis spät. Ja, het liep in de beginjaren met de kolonie tamelijk voorspoedig. Er was een sanatorium geopend. Een bakkerij, een reformkeuken, een kleermakerij... Een winkel en dat alles op een vegetarische leest geschoeid. Maar er werden steeds meer concessies gedaan. Er werd zelfs reclame gemaakt voor het sanatorium om daarmee inkomsten te verwerven. leefde permanent in geldgebrek. Steeds minder werd er vegetarisch gegeten. Reformkleding wordt steeds minder gedragen. kolonisten maakten ruzie. En zo rondom 1917 was het gebeurd. We zijn dus aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. En verlieten van Oedekover, de bel van Oederkoven voorop. En zijn volgelingen, was Kona, Totdat in 1926... En Monteverita wordt overgenomen door een baron. Jazeker, een baron van der Heid genaamd. Die daar die een commerciële onderneming van, van maakt. ontwikkelt het dorp zich beneden tot een, een waar kunstenaarsdorp. De profeten van het eerste uur zijn verdwenen. Hebben de heuvel de Monteverita verlaten. Maar in hun kuulzorg zijn er allerlei kunstenaars hier komen wonen. Niet zozeer op de berg. Want daarvoor was niet voldoende plaats. Maar beneden in het dorp. En daar ontwikkelde zich een, een waar kunstenaarsleven. Met vele cafés. Feesten. Feesten die soms al vier dagen en nachten duurden. Dus dat moet een Eldorado geweest zijn. Hier in die prachtige Omgeving. Je moet je toch nauwelijks meer voorstellen wat voor een sfeer er toen. En dat bedoel ik. begin jaren van deze eeuw. geheerst moet hebben in, in de dorp, in Ascona. Dat er vegetariërs waren, oké. Okay. Dat er nutisten waren, oké. Okay. Dat kan ik me allemaal nog goed voorstellen. Maar dat er gefilosofeerd werd over de ideeën van de antroposoof Rudolf Steiner. Zoals ik in een oud boekje las, daar kan ik me toch niks meer voorstellen. Tenminste, niet dat er gefilosofeerd werd met de plaatselijke bakker. Want... Dat zou het geval geweest zijn. Met de bakken filosoferen over Rudolf Steiner. Met de plaatselijke bakken. Ik heb vanochtend heb ik eens een kleine proef op de som genomen. En ik weet... het is bijna honderd jaar geleden. Dus veel zin heeft het niet. Op de een of andere manier dacht ik... Ach, waarom niet? Laat ik het eens proberen. Ik stap de winkel van een banketbakker binnen. Schiet het meisje aan wat achter de toonbank staat. En vraag haar... Kent u Rudolf Steiner? Ik had ook kunnen vragen. Heeft u Rudolf Steiner gekend? Of... Wat weet u van de ideeën van Rudolf Steiner? Maar ik dacht, laat ik het zo neutraal mogelijk vragen. Kent u Rudolf Steiner? En tot mijn verbazing... loopt ze weer bij de winkel uit. En wijst naar het eind van de straat. Ja, zegt ze, ik weet niet precies wat nummer het is. Ik dacht tien of twaalf. Maar met een beetje geluk kun je hem daar vinden. Nou weet ik weer dat Rudolf Steiner al jarenlang dood is. En dat er hooguit nog enkele mensen zijn die in zijn ideeën geloven. Maar ondanks het feit dat ik dus wist dat de Rudolf Steiner al lang dood was, loop ik Braaf de straat uit. Toch nieuwsgierig. Wel aan bij nummer 10. Dat wordt niet open gedaan. Wel vervolgens bij nummer 12. Er wordt opengedaan. En de vrouw die aan de deur komt... zegt nadat ik vraag... is Rudolf Steiner thuis? Wacht u even. Geloof het of niet... maar ik stond daar met knikkende knieën. Ze loopt naar boven... En even later komt er een man van een jaar of zestig, vijfenzestig. Grijs haar. Baard. Naar beneden. schudt mij de hand. Ik zeg... Ik ben op zoek naar Rudolf Steiner... Veel beters wist dit ook niet uit te krijgen. Ik ben op zoek naar Rudolf Steiner. Wie zegt u? Rudolf Steiner. Dat ben ik. Zeg hij vervolgens. U heet Rudolf Steiner. Bent u de Rudolf Steiner... Nee, ik ben gewoon Rudolf Steiner, zegt de man. En u heeft nooit gehoord van de Rudolf Steiner. En ik leg omstandig uit wie Rudolf Steiner geweest is. En probeer, voor zover binnen mijn bereik lag, ook nog enigszins zijn ideeën weer te geven. Nee. ...nooit van gehoord. Nou, en dat is niet... ...de eerste, nee, dat was ongeveer... ...de vijfde keer dat ik... ...plaatselijke bewoners... ...bevroeg... ...op het verleden van... ...hun dorp. Vroeg naar de ideeën... ...die toen verhoren maakten die toen bezit hadden genomen van het dorp. Maar ik zie je maar vanaf om bewoners van dit dorp over het verleden aan de kop te zuren. Ik zit nu op de Lord Byron de veerboot die me naar Ronco brengt. Ronco dat is een klein stadje in de buurt van Ascona. Ik heb begrepen dat de schrijfster Rie Kramer daar gewoond heeft. En ook Arthur van Schendel, de schrijver van een zwerver verliefd. Ja, dit is dan de haven van Ronko. Onvoorstelbaar, zo stijl als die. Huizen tegen de helling aangebouwd zijn. Dit het. lijkt er bijna boven elkaar te hangen. Mama. Mama. Ja, Mama. 416, 417. 418, 419, treden. Ik loop ongeveer 20 minuten nu... op het smalle trappetje tegen de steile hellingen van Ronco. En ik heb nog niets gezien dat op een villa... Op een casetta del zole lijkt. Casa mandala. Zie ik hier staan. Ik vraag me langsmond af. Wat ik hier zoek. Een huis Een huis waar die kamer gewoond heeft. Riek en Een casa mevena. Waar u van Schendel gewoon zou hebben. Nou ja. Uit u van Schendel. Niet de eerste, de beste. Maar wat dan nog... Is het gewoon rare tik. Om huizen te zoeken waar schrijvers gewoond hebben. En wat zal ik zien? Een villa waar nu andere mensen wonen. Die niets, maar dan ook niets. Vrees ik weten van de historie van het huis. Laat staan dat ze weten wat daar geschreven is. En bovendien... ...dat het over het meer steeds mooier wordt. Anders was ik er al lang mee gestopt. Ik nu onder het kerkje van Gronkool. En ik heb het huis van geen nog dat van Arthur van Schendel kunnen vinden. Op navraag leverde niks op en ik denk dat het, dat het van de naam veranderd is. In, in 1966 schreef uh, Rie Kramer haar herinneringen, getiteld Flitsen. En daarin komt toch iets boven van de sfeer die hier in Ronco, het voorstadje van Ascona, geheerst moet hebben... schrijft op pagina 77. Welke vreemde figuren schimden er langs onze horizon. De tijd was voorbij dat Ascona een soort toevlucht scheen... voor in onze beschaafde wereld slechts nodig tolereerde zonderlingen... schilders met lange baarden en haren tot op hun schouders... die niets aan hadden dan een zwembroek en een open schilderkist... aan touwvlaarden op hun buik gedragen. De tijd dat je in geval van nood je voeden met soep van brandnetels... bessen en paddenstoelen. De tijd ook van de naaklopers op de spielwiezen. Achter de Monte Verita. Maar we hebben toch ook nog wel heel wat zonderlinge creaturen meegemaakt. Daar waren vlak bij ons Ronco-huisje de leerlingen van een soort kunstacademie... die zich uit moesten leven in hun werk... met volle handen grepen en kwakten in klei... Felle vege kleuren kladden op het onschuldig linnen. En zich op de grond wentelden en wrongen onder uitstoten van klanken. Zou Daar was als tegenstelling lang uitgeleefd en verdord... het stokoud mummietje van de gravin uit de Baltische landen. Dat haar huis in Ascona, zoals toen ver in de tachtig verkocht had... aan een schatrijk Duits groot industrieel, op voorwaarde dat ze ja, tot haar dood zou mogen blijven wonen. Maar toen ik haar vanuit de verte zag... achter de houten spijlen van haar balkon... krom, in elkaar gedoken en wezenloos oud... weggezonken in een vuurrood, gespleten, zijden dekbed... dat om haar nietigheid bolde als een reusachtige papaver... om het verschrompeld zwarte hart... was de koper zelf al lange jaren dood... en hield zij zich kampachtig vast aan het allerlaatste restje leven... terend op een wonderlijk elixer... waarvan ze om de drie uur een lepel... vol kreeg toegediend. Een tover Gebrouwen door de lange, magere man... in zijn witte pij. Half mysticus, half... of iets meer dan dat, oplichter. Er was de vrouw... die als een niet meer heel jonge Salome in sluiers... of liever... uit sluier naar sluier... danste tot ze niets niet, meer aanhad dan een met kralen bestikte BH. En iets wat nauwelijks meer genoemd kon worden... met de naam van enig kledingstuk. Nou, en zo gaat Riek nog even door. Met het schetsen van allerlei merkwaardige en kleurrijke persoonlijkheden... die hier tegen de hellingen van het Lager Majore hebben gewoond. Ascona is nu een rustige toeristenplaats. Vrij veel toeristen, maar op de een of andere manier toch niet hinderlijk vol. Opmerkelijk is dat Albert Kuilen, de schrijver Albert Kuilen... die in de jaren dertig hier veel geweest is, onder andere met... Uh, Albert Helman. Die twee zijn er samen ook veel op reis geweest. Die Albert Kuilen schreef in de jaren 30, begin jaren 30, al heel negatief over het opkomende toerisme. Hij had het over... een dorp als Ascona, een van de mooiste en zuiverste op het Grote Meer is bijna stelselmatig ten offer gevallen aan deze gruwel der verwoesting. Domme centenmakers hebben de eigen plaats vernieuwd... in een nietsontziende ontziende eredienst van de vreemdeling die geld brengt. En wat men noemt het dorp tot bloei brengt. In de betrekkelijke korte tijd dat ik hier straten en huizen ken... In de negen jaar dat ik van tijd tot tijd dit land, en ook als Kona, bezocht... zijn de mooiste huizen verbouwd en verminkt tot cafés en winkels. De prachtige piazza, de wonderlijk geronde arm... waarop de bergen leunen over het meer... is ontsierd door een grote veranda als een potdicht aquarium. En men heeft naastig de straten bijgevlakt... ...en van oude mannen rustbankjes voorzien. Op elk van die gruwelen leest men dan Pro Ascona. De naam van een vereniging die zich schijnbaar... ...in het bijzonder met de vernietiging van natuurschoon bezighoudt. Maar men komt hier immers ook niet meer... ...om de oude huizen en om het goede volk. Men komt hier omdat de mode het wil. En omdat als corona bij de plaatsen is ingelijfd. waar een spilzieke, beginselloze. door en door zieke horde van profiteurs en darren. het door andere zuur gewonnen geld veel doet. terwijl men voor kander bij voortduring. een belangrijkheid simuleert. een belangstelling voor niet-materialistische aangelegenheden. die hier, erger dan waar op de wereld het decor vormt waarbinnen gestaag en voortdurend... de dodendans der trouwe zeden begint. Nou, dat is de analyse van Albert Kuilen... over het opkomende toerisme hier. Het simuleren van een belangstelling voor niet-materialistische aangelegenheden. Nou, dat kan natuurlijk alleen maar als je geld hebt... En zo is het hier ook een beetje. Het stikt van de galeries. De een nog duurder dan de ander. En in die zin... wordt de traditie van het dorp... goed uitgebouwd. Ja, dit was Ongehoord over Ascona. Uh, excuses voor enkele digitale storingen die erin te horen waren. Wilt u van dit programma een cd bestellen? Dan kan dat. Maak daarvoor €7,50 over. Naar Giro 444-600 van de VPRO. Onder, in heel verschillende ondervermelding van Ongehoord en Ascona. En hiermee besluiten we OVT voor vandaag. Straks na het lange nieuws de perstribune van Max. Onder meer met eh, mediagast Frans Loomans van Panorama Nieuwe Revue. En met sportgast Henk Lubberdink, de oud-wielrenner. Wij zijn er volgende week weer. Nog een heel prettige gezond. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. De zon blakert. Het zand stuift op. Toeschouwers genieten gruwend. En in de arena vecht de stier tegen zijn onherroepelijke einde. Je kent de angst. Als je een stierengevecht in zou gaan zonder angst, dan is er geen emotie. Luister vanavond, 9 uur, naar de documentaire La Corrida. Het is daar 400 of 500 kilo die op je stroomt, terwijl ik 70 weeg. Over de kunst van het stierenvechten. Of is het ordinaire dierenmishandeling? Vanavond, 9 uur, La Corrida, in Holland, Doc Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten.